Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Jesus gisteravond heeft geen concrete resultaten opgeleverd. Wel waren de deelnemers na afloop voorzichtig positief. En over een paar dagen wordt er verder gepraat. Aan tafel zaten de Griekse premier Tsipras, voorzitter Jonker van de Europese Commissie en voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep. In Amsterdam-Ostdorp is vannacht een vrouw neergeschoten. Omwonenden hoorden rond één uur vier knallen. De vrouw lag gewond op een grasveldje. Volgens omstanders gingen de daders er op een scooter vandoor. De achtergrond van de schietpartij is onbekend. Staatssecretaris Van Rijn moet zich vanochtend voor de zesde keer in de Tweede Kamer verantwoorden voor de problemen met het persoonsgebonden budget. Twee weken geleden werd een debat op het laatste moment afgeblazen. De PvdA was bang dat Van Rijn zou aftreden als er een motie van wantrouwen zou worden ingediend. Volgens premier Rutte schiet niemand ermee op als Van Rijn moet aftreden. FIFA-bestuurders werden al in de jaren negentig omgekocht bij de WK-toewijzing. Oud-FIFA-bestuurder Chuck Blazer heeft dat gezegd in een bekentenis die nu openbaar is geworden. Blazer zei dat er voor het WK in 1998 al steekpenningen zijn betaald. Het evenement ging naar Frankrijk, maar ook Marokko was in de race. De moslim-extremist die dinsdag door de politie in Boston werd doodgeschoten, was oorspronkelijk van plan om activiste Pamela Geller te onthoofden. Toen dat te lastig bleek, besloot hij de politie aan te vallen, dat meldt CNN. Geller is een geestverwant van Geert Wilders. Ze organiseerde vorige maand de bijeenkomst in Texas, waar twee mannen het vuur openden, kort nadat Wilders daar was vertrokken. Het weer volop zon, maximaal liggen vanmiddag tussen 19 en 23 graden. Morgen eerst zon, in het westen ook wat bewolking. Het wordt zeer warm met 27 tot 31 graden. Tegen de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Goed, wat, wat gaan we doen, Don? We beginnen. Ja, we hebben een, een vol programma. En we beginnen met Gerard Scholte die al aangeschoven is. Goedemorgen, Gerard. Goedemorgen. Ja. Daarna komt Gerard van Kouteren. Die is er al volgens mij aangeschoven. Die, dat is een nieuwe ondernemer. En dat is HHP Home Health Products. Dus die gaat erover vertellen zometeen. En als laatste onderwerp voor de pauze van 11 uur... gaan we.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 de zwemvierdaagse lasker. Dat laskerfens. weet ik niet, maar in ieder ja. geval, het is wel een verandering in het programma, want er zou namelijk eerst gesproken worden over de vakantiebungalows op het strand, maar men wil nog even afwachten over ja, er dat komt de raadsvergadering, raadsvergadering is, en precies. Er tekent zich een meerderheid tegen. tegen ja. af, dus maar goed, dan Zij willen dat afwachten, gepraat, dus vandaar. Nou, en als laatste dan uh, komt Jan Belen praten, buitengewoon raadslid van de CDA, over de overlast in de Brede Rode Straat van het Grote Huis. Nou, dat is een behoorlijk gedoede dus uh, daar willen we best wel even wat over weten. Goed, maar we beginnen met Gerard. Ja. Uh, Gerard, uh, we zullen je eens even fileren. <lacht> nou, dat is, ja. Oh nee, het ging niet over vissen. Nee, dat is, <lacht> nee. Nee, dat is een paar weken geleden he, het is strandevenement. Maar ja. Uh, ja. Nu, nu is het duinevenement, he, laten we het zo noemen. Ja. Ja. Het, over evenement gesproken trouwens, ja, dat, dat, dat is al gelijk een goed begin. Want, want uh, morgen, ik, ja, ik heb hier een folder, dat, dat zien ze. Maar het ziet zelf, er heel uh, mooi uit. Het dat, dat ziet er wel mooi oh. uit.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 Nee, er zijn, er zijn inderdaad... Uh, op de ouderwetse manier wordt er nog uh, geschoren... met een met met ja, schaar. Met schaar ja. Ja. En, uh, en dan... Ja, het, zijn, het zijn de Drentse heideschapen. Dus er wordt ook... het is moeilijker scheren als bijvoorbeeld... de Tesselse schaap. De schaap heeft mooi wol. Hè, daar, kun je, daar kun je mee spinnen. En... Uh, ja, de Drentse heideschaap... die heeft meer een uh, ja, haar eigenlijk. Daar kun je is mee... Compacter. Of, compacter of... Ja, ja. Dat is ook bijna niet te, te verkopen. Daar kun je wel mee filten. Dan dat maken ze...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 hè, want we hebben twee headers Daphne dat is de hele bekende en mijn en Rijke ja en mijn is trouwens ook heel bekend in PWM al de jaren ja, ja. en bij ons een paar en jou, ze jaren. was ook op tv noord-holland vaak he? ja natuurlijk gezien ja. Ja. Ja. ja eerst als booswachter programma nu het begint om tien uur zie je ja en het is uh, bij de ingang oase ja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 Ja, maar het mooiste is, want het wordt mooi weer als het goed is, dat Om ze op de fiets. veel mogelijk op de fiets komen. <laughs> ja. Ja. Je kan natuurlijk ook vanaf ingang st voort, -Voort gewoon gewoon naartoe wandelen. wandelen he, zo ja. langs, eh, langs het Noordoostenknaal, beneden langs, zeg ik er altijd tegen de mensen. Wat zou het zijn? een uurtje wandelen? Ja, wat, ja, ik, ja, en als je beneden langs gaat, dan heb je niet al die hobbels. He, dat, ja. dat, is, ja, ja. dat scheelt een stuk hoor, dat ja, uh, ja, ja. doe ik ook wel eens. Nou, ik denk, dan ben je er met 40 minuten, ben je er. En dan zie je daar nog, uh, die zag ik net toevallig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 het, maar dat nee. <laughs> die ja, 3000 het? stuks hè? was dit niet de tijd dat ze gekalverd hebben al of nou dat is juist. daarom vond ik die vraag wel mooi inderdaad want half juni ga je dat geboren ja. uh, gebeuren geboren gebeuren ja, ja, ja. <laughs> en uh, ja dan komen al die kalfjes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 En, en voor ja. ons boswachters is het ook zo hoor. Dat is ja. altijd als je dat jaren... eigenlijk altijd maar één kalfje of zitten ja. er ook wel eens een twee bij. Nee, reeën hebben al, uh, altijd twee kalveren, hè. Reën, omdat reën is veel, uh, ja, uh, veel meer vijanden, hè? onder andere de vos. Daar gaan veel eerder gaat er een kalfje dood. Uh, dus die hebben eigenlijk altijd een soort ja, bescherming. Er gaat er altijd eentje dood, dus blijft er blijft in ieder geval nog eentje over. En die uh, damherten die hebben bijvoorbeeld wel op de rivierbeddingen of, of op andere gronden, waar het de grond veel voedzamer is, dan is het voedsel ook voedzamer. Dus die, dat is dan uh, ook een hele mooie methode. De, de, de, uh, gewoon het baalt het, het zelf, dan is er voldoende voedsel... voor twee kalveren. Okay. Maar bij ons... omdat het zandgrond is, één kalf... en eigenlijk... heel zeldzaam. maar dat is echt een vergissing... en dan meestal redden ze het ook niet... komen er wel eens twee, maar... Ja. en 99% is zwanger van al die hinders. Nou, is het dus een de geboortegolf, zeg? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. En het leuke is... dat, dat zie je trouwens ook op... Uh, Facebook nu, en... Uh, um, AWD, uh, Vossen AWD bijvoorbeeld... De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 Amerikaanse vogelkerst, Nog een beetje aanwezig is. Geweldig. Dus, uh, ja.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 en dan beginnen ze uit te vallen die meiden hoor eens ook. Ja. ja. Ja Gerrit, gezien de tijd wil ik wel graag naar ontspannen in een duinpan. Want oh, dat ja, intergeert ja, ja, mij. Ja, ja, want, want, want, ja, want Gerrit zei net al, heb je nog wat meegenomen? Nou, ik, ja, ik heb iets heel foutes meegenomen. Ja, Ik ga het niet voordoen, maar uh, die excursie mag ik altijd zelf doen... met, uh, met, met, met mijn vriendin en vriendin, uh, Lian, dat is een meditatie... Dat is een van hoor, die vindt het niet erg. <lacht> nee, maar en dan, en dan neem ik allemaal dit, dit, deze zakjes...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 En dan, euh, nou ja, een kwartiertje lopen... dan heb ik een en ander verteld over Duin. Dan begint Lian met de eerste oefening. En dat is, ja, mediteren. dus. Euh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 en die, die zijn gratis. Hè. Die, dat zijn ja. uh, onze ja, gidsen van de IVN. En, en natuurgidsen. Die starten altijd bij het bezoekerscentrum. één uur. En die gaan altijd in op het jaargetijde. Hè, wat, er, uh, wat er op dat moment uh, ja. Ja, groeit. Of bloeit. Of verloopt. Ja, wat ook Inderdaad... weer een bijzonder is. is Om vijf uur ochtends. Zondag 14 juni. Ja. Wandeling uh, voor de vroege vogels. Ja. Vijf uh, uur bij de ingang Zandvoortselaan. Dat is ook gratis. Maar uh, ja, je hebt ja. wel op tijd je bed uit. Dus. ja Dat is echt hele mooi. Dat is de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 Ja. Op de 21ste. Ja, die... Dat uh... is wel voor vanaf 16 jaar, hè? Dat, uh... Ja, die, en, en hoe laat begint die? Die begint om 8 uur s'avonds, ja. hè? Ja, want we hebben het ook wel eens gedaan nog later. Maar dat werd toch een beetje te gek. Maar uh, ja, die uh, is ook populair. Dus het loopt ook een... Uh... Hoop maar mee goed, over al die dingen waar we het over hebben gehad, daar kunnen de mensen zich voor aanmelden hè, via www.waternet.nl/slash awd of streep, wat hoe je het ook ja, maar noemen wil. Ja. En is er ook nog een telefoonnummer waar ze zich kunnen melden? Of is het alleen maar via de website? Ja, zeker. Een telefoonnummer. Want ja, sommigen hebben daar toch nog wat moeite mee. Of uh, ja, gaat dat oudere niet? Oudere mensen. He, ja. Nou, maar jongeren ook wel ouderen. Wij merken dus... Uh, sinds we dit... De uh, aanmelding via de computer zijn heel veel gewoon... Uh, dus daar is bijna geen verschil meer in, hoor. Oh, nee, okay. die, die, nou, die, die, weer goed die doen tevoren, het allemaal hoor. goed. Ja. Nee, hoor. Het bezoekerscentrum, hè. He, die is uh, dagelijks geopend van tien uh, van tot... Uh,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 Kom naar het duin toe, want het is geweldig mooi nu. Het is echt, echt voorjaar, het wordt weer groener. Het was voorzelf een beetje kaal gevreten. En ja, ja. zo door die hetten. Maar die kunnen gelukkig nu dit niet meer bijhouden. Het groeit nou zo goed met een buitje regen. Schrikker. Ja, dat dus, was gisteren. Ik bedoel, de mensen waren niet zo blij met die regen. Maar de natuur was... Ja, ja ik ben er echt wel, ja. wel heel blij mee, hoor. Want ook de, de duinroosjes, niet de duindoren, maar de duinroosjes... Oh, ja. he, dat is toch een beschermd plantje. Waar we ook een heleboel aan te danken hebben. Omdat we daarom zo'n hoge status uh, hebben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 En dan, en dan kan je denken aan bijvoorbeeld uh, uh, fibromyalgie, uh, spasmonofolie, uh, lage rugklachten, uh, pijnlijke gefrichten, zwakke spieren en, en ga zo maar door.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 voordat de deiningen opgewekt worden in, de, in, in het vocht. Waardoor we eigenlijk de toevoer van het eigenlijk de doorbloeding eigenlijk heel goed aanpakken. Ja, Gerard, dat klinkt als fysiotherapie. Klopt. Met ultrageluid en... Klopt, en dat klopt, als een ding. bus. Wij zijn Waar een... sluiten jullie daarop aan? Nou, normaal gesproken gaan wij bij een fysiotherapeut uh, de pijnverlichtingsdagen aan. En dan nodigen wij al zijn chronische patiënten uit... om te laten ervaren wat het ondulatiesysteem eigenlijk is... Uh,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 Is waar wij het voor doen. Wij willen de mensen weer een stukje gelach op de gezicht brengen. It's a smile at your life, zeggen wij altijd. Ja, ik, ik stel die vraag omdat het doodeng is: iemand die een zesweekse cursus pijnverlichting heeft gevolgd en dan meteen specialist is. Hè? Nee, nee, nee. Kijk, je volgt bij ons geen pijnverlichtingscursus. Nee, het zijn echt ik, allemaal fysiotherapeuten. Het, het zijn op, allemaal fysiotherapeuten die A, nog big geregistreerd in zijn. In ieder geval paramedische achtergrond? Ja, absoluut. Ja, allemaal. Ja. Minstens. Nou ja, minstens. Zodat kijk, je weet wat je aan het doen bent.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 mij gebeurt. Ik ben uh, op uh, mijn 23e dus ben ik aan mijn opleiding uh, begonnen in de verpleging. En uh, ja, dan op een gegeven moment ik ga je door je rug heen. En dan is het van. Uh, dat begon met Brufen, hè? Een bekende uh, pilletje. Nou, dat, dat is uh, eigenlijk mijn hele leven een soort systeem geweest. Waarin ik. Uh, het, het, ging fout tot het, het ging goed tot het fout ging. Nou, dan kom je dus steeds weer in datzelfde riddeltje terecht. Je komt in het circuit, in het circuit terecht, ja. het chronische circuit noemen ja, wij dat. En, en weet je, de mensen die zijn heel makkelijk met een, een, een, een molletje nemen, divlofenacje ah, en het gaat van kwaad tot erger. Op dus vergeet... een gegeven moment slikte ik dus diclofenac die ja. en brufen en dan ook nog een maagbeschermer erbij. Want ja, daar ga je al hè. Die, die, die divlofenac die doet natuurlijk heel veel. Oh, en, en, en dan krijg je een maagbeschermer erbij. En die maagbeschermer die gaat dan eigenlijk de beschermen Maar wat wij niet, ja, wat die dokter even vergeet te melden, is dat je ook een dikke darm en een dunne darm hebt. Ja, Omdat je die maagbescherming doet, krijg je ook in die dikke en dunne darmen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 Maar stel je daarvoor dat je klein behuis bent, uh, uh, hoe, hoe moet je dat dan? Kun je het op je eigen bed je neerleggen? Je, ja, en als je klein bij huis bent, zo, ja, dan, uh, je zou op je eigen je bed. Boek. Ja, klopt. Als je het klein bent, kun je het op je eigen bed leggen. Je krijgt daar keurig netjes een tas bij. Dan kun je het opvouwen. En die tas kan je bijvoorbeeld weer in de berging zetten. Zodat je wel weer in je eigen bed kan slapen. Want dat is wel belangrijk. Ja. Nou ja, dat zijn wel dingen die kijk, uh,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 heeft uh, benen. Welke dagen ben je open? Zeven dagen in de week. Zo. Ja. Dat gaat u toch niet alleen doen dan? Zeven ja. lijkt... dagen open. Ja, zeven dagen eentje. open en zeven dagen. Kijk, we hebben zoiets van, als, je, als, je, als er werk is, dan moet je het ook aanpakken. Ja. Dus we gaan gewoon zeven dagen in de week open. Nou, hartstikke goed. Dat ja. is voor mij een goede informatie. Kijk eens aan. <laughs> dankjewel. <laughs> nou, ik ben erg nieuwsgierig, dus ik kom zeker kijken. Bij deze bent u uitgenodigd. Nou, dankjewel. Okay. Als het naar... echt werkt, dan uh, zal ik er ook oh. nog wel iets over zeggen. Nou, kijk zo. Van, oh, ik nodig iedereen uh, in Zandvoort okay. uit om langs te komen. Mocht ik niet aanwezig zijn, kunnen ze altijd nog even bellen. Kerkstraat 10A. Ja. Kerkstraat 10A. Het oh. nummer staat op de deur. Precies. Oké. Okay. Ja. Bedankt, bedankt voor je komst. Heel graag. Bedankt voor de uitnodiging. Oké. Okay. Phil Collins. You can't hurry love.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 En, uh, het, het jeugdhonk dat uh, laten achter groepen, zeg de, de kinderen die binnenkort de basisschool verlaten, die hebben kunnen komen op de openmiddag van het jeugdhonk. Om eens kennis te maken van wat is dat dan? En hun ouders kunnen ook komen kijken. En van ja, waar wil men zoon of dochter het altijd dan wel zien? Dat overgang, van die, van die is een lastige overgang, hè? die basisschool ja. naar die middelbare school. Is ja. Altijd een beetje van welke kant gaan die kinderen. Ja, en die kinderen op? worden dan in één keer heel groot. Ja. Hè? Want die willen dan. In één keer, papa. papa mama is ook groot, hè? Ja, papa en mama mogen niet meer mee. Dat, dat, nee. dat is mijn eigen ervaring ook hoor. Mijn dochter. mooi. Uh, dat is die. Dan is er uh, komende week in het Jeugdhonk een thema bijeenkomst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 Behoorlijk wat aandacht aan besteed. Dan hebben we nog. Kinderen kunnen zich aanmelden. en hun ouders natuurlijk ook. voor het kinderkamp. Kinderkamp is zeg maar de basisschoolleeftijd ook. En dat is 10 tot 14 augustus. maar men kan zich nu aanmelden. En als ze dat willen kunnen ze bij ons bellen. en dan vragen naar Rens Wit. dat is de kinderwerker die de zaak daarvoor regelt. Dat is dus een week waarin de kinderen. zeg maar alle activiteiten hebben? Ja, en dan gaan we naar Vierhouten. En dat is een vast adres. Dus daar gaan we nu al voor het derde jaar naartoe. En dat is... Uh, ja, me, me, iedereen vindt het heerlijk om daar te zijn. Het is vertrouwd. Ze is dus van alles te doen. Fietsen, zwemmen. Uh, uh, natuurlijk een, een, een leuke, leuke slotavond. en zo. Het dus is eigenlijk soorten. ook een beetje vakantie voor de ouders vakantie, dan. Hè? Het, is, het is ook vakantie voor <laughs> ouders. Het is uh, met name ook bedoeld. Maar niet alleen voor kinderen die anders niet zo makkelijk op vakantie kunnen ja. gaan. De uh, prijs is laag gehouden. Omdat we behoorlijk wat sponsors weer hebben. Dus dat... Uh, daar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 Ook, de sfeer is daar sowieso altijd leuk voor. Ja, we heb proberen het zo ontspannen gewerkt. mogelijk te houden. Ik ja. heb in Noord gewerkt voor de, voor mijn, voor de wijkverpleging. Want we, zijn, we wisselen elkaar af en toe uit zeg maar waar de nood is. En toen, toen zag ik ook dat het... Weet je, het is leuk. Mensen die hebben een smile op hun gezicht. Ja. Zitten lekker bij elkaar te, te kletsen. En ja, het is beter dan thuis alleen zitten. Hè. Ja, dat is ook de nou en dat is de de hele, het hele verhaal. Dat is de, dat is de bedoeling. Ja. Dan hebben we uh, nog op 12 juni de verwerking...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 Groep. Ja. Maar dit is echt bedoeld voor, voor, voor, voor de, de mensen. Ja, maar voor kan dat andere mensen hun ook kunnen opgeven. Dat ja, nee, dat opgeven. kan natuurlijk zeker. En, dat kan je, zeker. Je verdient wel een verdwendag. Ja, wat, wat moet ik bij voorstellen? Wat voor soort medewerkers en activiteiten we Nou, hebben, ik, zal, ik, ik heb, het, heb een foldertje meegenomen. Ja, ja, ja. Ik zal ze, want het zijn er nog, het zijn elf ja, Ik kan me voorstellen, elf eten en drinken is, is prima. Als je dat dan krijgt. Maar dat zal niet de bedoeling zijn. Nou, er wordt van alles uh, ook op dat gebied gedaan. Maar je moet dan denken aan een gezichtsbehandeling...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 Ja, je kunt dat altijd klopt, kijken ja. daar. En dat we, proberen we ook zo te houden. Ja, dat, dat ja, ja, dat steeds is. meer proberen we dingen te, te organiseren. Ik zie zelfs dat er van allerlei beeldhouwcursussen... Uh, ja. Benderen door de duinen. Het is echt uh, fantastisch. Uh, uh, dat glassie... staat aan bij, uh, bij de waterlijn. Ja, de ja, ja. De nou, maar dat is allemaal met ook lood, is. Yoga. Yoga. Ook een, Maar we, er is ook een groep die is gekoppeld aan uh, um, een zelfhulpgroep. Of uh, de, de van, ook van kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten, die komen zelf bij elkaar. En die zijn een wandelgroep begonnen. Dus die lopen ook door de duinen. Ja. Dat is een tweede groep. Maar oh, dat ja. hebben mensen zelf georganiseerd. Maar het is echt heel veel wat er gebeurt. Er gebeurt jullie. heel veel. Ja. Ja. Albert, een beetje de... Ik ben ook echt vrijwilliger, ik ben altijd nieuwsgierig uh, hoe het me nu met pluspunt gaat. Uh, je had het al over financiën, lastig in deze hmm. tijden, kan iedereen begrijpen. Maar zo te zien uh, marcheert het allemaal.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 je rug, dus geen belbuschauffeur. <laughs> dat is dan wel een zware klus ja. Ja. ja, dan moet je de mensen kunnen helpen. Dat dan dat moet je doen. mensen kunnen helpen. En dan ja. soms met een rollator of de ja, boodschappen. Ja, boodschappen dus, in ja, ja, ja, ja, dus dat is best. bilen. Dat was heel erg leuk. Ja. De belbuschauffeur. Ja. Nee, dat is heel dankbaar werk. Dat is ja. ontzettend leuk. Ja. Moeten we stoppen? Of Wij moeten we... stoppen. Tenzij ja, okay. Albert nog een kreet wil slaken. Of ik heb al zoveel verteld En als mensen wat willen weten, laat ze bellen. Of eens even een mailtje sturen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 Daar ja, kunnen de mensen de naar. En, ja. en die ah. kunnen alles vertellen ja. en verwijzen naar de juiste ja. persoon. Nou, bedankt voor je komst en uh, we gaan weer een muziekje horen. Ja, we zijn aan het eind van het eerste uur. Ja, we en we sluiten het het af met de muziekje natuurlijk. Billy Joel, The Piano Man.